Een uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De politiebonden reageren verdeeld op het besluit om 150 agenten uit te rusten met pistoolmitrailleurs. Ze mogen gaan surveilleren in winkelcentra op stations en op andere openbare plaatsen. De Nederlandse politiebond vreest dat agenten op straat minder aanspreekbaar zullen zijn als ze rondlopen met automatische wapens. De ACP daarentegen is tevreden met het besluit. Die bond had hier ook om gevraagd. De ACP ziet liever geen militairen op straat... maar wil wel dat agenten zwaarder bewapend moeten kunnen surveilleren... en speciale eenheden moeten kunnen helpen. Minister Van der Steur wil zo snel mogelijk weten... of het bonnetje over de TV-deal bewust is achtergehouden. Hij zegt dat de situatie tot op de bodem moet worden uitgezocht. Van der Steur heeft de commissie Oosting opdracht gegeven... om de zaak opnieuw te bekijken. Gisteren maakte Nieuwsuur bekend dat ICT-medewerkers in opdracht van hoger geplaatsten moesten stoppen met hun zoektocht naar het afschrift van de TV-deal. In Iran wachten nog steeds tientallen kinderen op de doodstraf. Drie jaar geleden zijn afspraken gemaakt om minderjarige criminelen minder zwaar te kunnen straffen dan volwassenen. Maar daarvan komt volgens Amnesty International nog maar weinig terecht. In een rapport van Amnesty staat dat tussen 2005 en 2015... in Iran 73 minderjarigen zijn geëxecuteerd. De meesten waren veroordeeld voor moord. Iran zegt dat de veroordeelden op het moment van executie ouder zijn dan 18. Een tv-programma heeft in december geprobeerd... wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal te manipuleren. De KNVB vindt het een kwalijke zaak en overweegt aangifte te doen. De Voetbalbond kwam de zaak op het spoor... omdat een speler zei dat hij was benaderd door iemand... Het Openbaar Ministerie startte daarop een onderzoek. Daaruit kwam naar voren dat het productiebedrijf CCCP achter de matchfixing pogingen zit. CCCP maakt onder meer het consumentenprogramma Rambam. Het weer vanochtend af en toe zon, vanmiddag meer bewolking. Een graad of tien wordt het. Tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Met aan zee een stormachtige wind. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vooral nog vertraging op de A1 naar Amsterdam, tussen Stroer en Hoeverlaken, tussen Naarden en Muidenberg. Op de A2 richting Utrecht vanuit Den Bos, tussen Zalbommel en Everdingen. Op de A2 Utrecht-Amsterdam, tussen Vinkenveen en Apkouden, 2 kilometer. Op de A4 richting Amsterdam vanuit Den Haag, tussen Ippenburg en Zoeterwouderdorp, Op de A6 Ledenstad Muiden, tussen Almere Buitenwest en Muidenberg. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen, de naastheb van een ongeluk bij Battenverdorp, 6 kilometer. A12 Arnhem-Utrecht, over 8 kilometer tussen Veenendaal en Driebergen. De A20 richting Gouda vanuit Hoek van Holland, voor Moordrecht 5 kilometer. A27 Breda-Utrecht tussen Goorke en Nieuwegein, over 19 kilometer langs om rijden en stilstaan. En vanuit Almere op de A27 over 14 kilometer tussen knooppunt Eemnes en Rijnsweerd. A28 Zwolle Amersfoort, tussen Strandhorst en Amersfoort 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Well, I rushed to the window and I looked outside But I could hardly believe my eyes There's a big limousine rolled the into Alice's drive Oh, I, I don't know why she's leaving or where she's gonna go I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know Cause for 24 years I've been living it for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 I've been waiting for 24 years And the big limousine disappeared Nog iets in deze plaat, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ik zag het ook aan jouw mond dat je het ook zong. Ja, ik ook. You're the smoky living next door to Alice. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Op deze wat uh, sombere zondagmiddag wat betreft het weer, Robert-Jan. Ja, het is, het is even niet anders. Nee. Maar wij gaan gewoon heerlijk door met een radio maken. En het tweede uur van Zandvoort op zondag. Wat gaan we twee uur doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Uh, uiteraard gaan we straks weer even schakelen, uh, schakelen uh, met de eredivisie voetbal. Want uh, ja, PSV doet het uh, toch uh, verrassend goed tegen de Ja, nee, dat gaat helemaal goed. Uiteraard houden we dat voor u ook in de gaten. Zandvoortsnieuws nieuws in het kort hebben we ook nog voor u... dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar ZFM. Oké, okay, zo yes, so is het maar net en heel veel lekkere muziek... waaronder de is van Milky Chance en de Stolen Dance. Chance en de Stolen Dance. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan via www.cfm-live.nl We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. Zandvoort.nl ZFM niet alleen met radio, tv, maar ook internet. www.cfm-zandvoort.nl En daaruit vind je ook de laatste nieuwtjes uit Zandvoort. in de disco vandaag trouwens bij Zandvoort op zondag. Ja, we hebben al heel wat uh, disco klassiekers gehad, waaronder uh, natuurlijk de hele grote hè, van de trams en de disco party. En deze mag er ook best wel wezen. De dames van Sister Sledge, sorry. je, uh, last in music. Het is tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Onder het kopje Malafide klusjesmannen.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 Krijgt u aanbieders aan de deur, dan adviseert de politie u om niet op de aanbiedingen in te gaan... en om via 0900 8844, 0900 8844 contact te leggen. Ditzelfde geldt als u buitenlandse gekentekende werkbusjes in uw wijk ziet rondrijden... die kennelijk veel interesse hebben in woningen in uw buurt. Dan goed nieuws voor Camping de Lakens. Camping de Lakens is de beste strandcamping van Nederland. Kennermarduin Duin Camping De Lakens is uitgeroepen... tot de beste Nederlandse strandcamping. De camping heeft dit te danken aan de ligging, sfeer op het terrein... en de vriendelijkheid van het personeel... en natuurlijk de fantastische ligging bij Bloemendaal aan Zee. De prijs is uitgereikt tijdens de vakantiebeurs in Utrecht. Camping De Lakens heeft onder meer speciale accommodatie voor backpackers. De zogenaamde backpack sh uh, shacks. Deze onderkomens zijn geïnspireerd op hostels... waar je met een paar backpackers in kunt slapen. Vermaken ze in de vorm van de Borrelpop, een kleinschalige muziek evenement waarbij een singer-songwriter optreedt. Dus Camping de Lakens, de beste strandcamping van Nederland. Ook namens CFM van harte gefeliciteerd. Dankjewel, met jou voor het Standvoortje Nieuws in het kort. En dat is na te lezen op de CFM app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu gratis in de Play Store, App Store of de Windows Store. En dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste nieuws... en kan je ook lekker luisteren naar je eigen lokale radio, CFM. Download hem dus, de ZFM Besant voor app. Gratis verkrijgbaar. En hier is die Z. This movie that I Silak Switch, de SEO uh, van Teaset. Wie kent hem niet, hè? En de achteraan deze van Fasjoy. Plaat die ook zeker niet mag ontbreken in de playlist bij CFM. Dat was de Riptides. Ja, we gaan weer eens even kijken naar de Eredivisie. divisie. En dan beginnen we nog even met de wedstrijd die vanmiddag om half één gespeeld is: AZ tegen Feyenoord. Daar werd het 4 tegen 2. Ja, en daardoor maakte AZ natuurlijk Feyenoord wel kansloos op de titel. Feyenoord heeft zichzelf vandaag op bezoek bij AZ... verschrikkelijk in de vingers gesneden. De Rotterdammers gingen in Elkmer, zoals je zegt, met 4-2 ten onder... en lijken volledig kansloos in de strijd om de landstitel. Vincent Janssen, in het verleden jeugdspeler op Valken Noord, was de grote man aan de kant van AZ. De spits was goed voor drie van de vier Alkmaarse goals. En vanmiddag om half drie zijn er een tweetal wedstrijden gestart, Albert jan Waaronder een topper, een topper, een echte topper. PSV tegen FC Twente. Daar is het op dit moment rust en de tussenstand is 3 tegen 1. Hoeveel? 3 tegen 1. Oké, okay, nee, dan heb ik het toch goed verstaan. En dan hebben we ook nog om half drie begonnen. FC Utrecht ontving, ontvangt thuis Pek Zwolle. Daar is er ook rust en de ruststand is 0-0. En zo meteen om kwart voor vijf ook weer zo'n klappertje. Hè? ADO Den Haag tegen SC Kambuur. We houden de wedstrijden voor je in de gaten op de zondagmiddag bij CFM Zandvoort. Mocht je net ingeschakeld zijn, een hele goede middag. En houd de radio aan, hè, want er komen nog heel veel mooie platen aan. En natuurlijk informatie, wat er uh, altijd interessant is om te volgen... Reden genoeg om te blijven luisteren, naar je eigen zender, CFM. En deze is ook zo leuk, hè? Een gouden oude van Steve Winwood. En Wow, you see a chance. Hij heeft vele hit's gescoord in Nederland. Waaronder deze Wel, je ziet het, Chance. Maar natuurlijk ook bijvoorbeeld de single Higher Love. Ook die plaats mag er best wezen uit de jaren tachtig trouwens. Ja, we zijn er klaar voor de evenementagenda, Albert Jan. Tot 13 maart bent u van harte welkom in het Zandvoorts Museum voor de expositie Sprekende Kleuren. Want vanaf 23 januari zijn er op maar liefst drie locaties uit zuid tentoonstellingen te zien over het bijzondere. Veelzijdige, omvangrijke en kleurrijke oeuvre van beeld en kunstenaar Hans Wiesman. Bij het Zandvoortsmuseum wordt een inkijkje gegeven in het leven van Wiesman. Een voor hem karak karakteristieke uitspraak is... men moet nooit met de wind meewaaien, maar zelf de wind zijn. Dat allemaal in het Zandvoortsmuseum tot 13 maart aan de Swarweestraat nummertje 1 en de entree bedraagt 3 euro. Meer informatie over deze expositie... en natuurlijk over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kunt u terugkijken op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En vanaf vanmiddag 5 uur bent u wederom van harte welkom... in het Juttertje, het bargedeelte van Thalassa aan Zee... want dan is het weer tijd voor Thalassa Jazz aan Zee...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 De band is regelmatig op radio en tv... en is live te zien op allerlei podia in binnen- en buitenland. Van jazzpodia tot wereldmuziekfestivals... van theaters tot kamermuziekzalen. Zo speelde de band inmiddels drie keer al op het North Sea Jazz Festival. Dus vanmiddag vanaf vijf uur live in Zandvoort... en wel uh, bij uh, Talassa, strandpaviljoen Talassa... Uh, in het bargedeelte het Juttertje. Uw gastheer Ton Ariensen zal u uh, gastvrij ontvangen... en u kunt heerlijk genieten... Van Hot Club de Frank vanaf 5 uur op het strand. Gaan we naar 29 januari, dan is het weer tijd voor een zangavond. En wel zing mee uit volle borst in het kleine café aan het kerkplein. Smartlappen en levensliederen meezingen met live accordeon. Liedboeken aanwezig en de toegang is uiteraard gratis. Gezelligheid gegarandeerd. Dat allemaal op 29 januari vanaf 9 uur s'avonds in Café Koper uh, aan het kerkplein in Zandvoort. Meer informatie over de zangavonden en alle andere activiteiten van Café Koper... kunt u uiteraard terugvinden op de website www.cafekoper.nl. Www Gaan we naar 30 januari, dan is het weer tijd voor een Raadje Plaatje... en Wie Neemt Het Op tegen CFM. Maar alvorens ik daar verder over ga... was er gisteravond al een apporteoze in Café Louder en Hardy... Met de jaarlijkse muziekquiz. Ja, hoe is dat afgelopen? Nou, daar is uh, de, het volgende zijn daar uh, als prijswinnaars uit de bus gekomen. Allereerst op de eerste prijs. En natuurlijk de winnaars. Ramon Ijsgosse en Mats Krabbedam zijn de winnaars geworden van de LAL en Hardy Muziekquiz 2016. Op een gedeelde tweede plaats zijn geëindigd Frans van Buren, Edwin Ariessen en Joske. Tom van Buren en Janni Broodbakker. En op de derde plaats. Erwin Hoejebos en Peter van den Booghart, Namens ZFM van allemaal van harte gefeliciteerd. En nu op naar volgende week zaterdagavond 30 januari vanaf 8 uur. Wie neemt het op tegen ZFM? Ja, ik ben heel benieuwd. Een team mag bestaan uit maximaal 4 personen... en de inschrijving kan aan de bar. De kosten zijn 10 euro per team. Het is als het ware ZFM tegen de rest van de wereld. En uh, ja, de, ik moet het zeggen, want het is, ik bedoel, kan, mag niet liegen... want de afgelopen zes keer hebben wij uh, mogen winnen. Dus het wordt hoog tijd. Dat uh, iemand, al, iemand dat van ons stokje van CFM gaat overnemen. Dus we hebben je nog niet ingeschreven. Schrijf je in met een team van maximaal vier personen. En dan raad je plaatje. Wie durft je eigen team tegen CFM? 30 januari uh, in café 4 aan de Haltestraat. En geen shazam. En Geen shazam, geen mobiele, niks. Dan gaan allemaal rechtstreeks het toilet in. Hoewel. <kwijden> een beetje verstopping. <kwijden> een beetje verstoppie. Goed, dan gaan we naar de zondag. Uitgefeest en uitgemuziekt. Heerlijk weer tijd voor de 10.000 stappen van Zandvoort. Startpunt uh, is als van ouds om 10 uur. Uh, cafetaria de oude halt anytime. En uh, heerlijk weer uh, anderhalf uur lang wandelen. Van 10 uur die zondagmorgen tot half 12. Lekker een frisse neus halen. En uh, lekker 10.000 stappen van Zandvoort weer van start. En last but not least, op 31 januari van 10 uur morgens tot 4 uur middags... is het weer de Zandvoortse Rommelmarkt. Op zondag 31 januari is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt wordt uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden. als mede antieke Curiosa, verzamelingen, boeken, etc. De bar van Theater de Krocht zal de hele dag geopend zijn. zodat u na uw aankopen te hebben gedaan. erg van een heerlijk kopje koffie en een drankje en/of broodje kunt genieten. Er zijn nog een aantal plekken vrij, maar dat bleef onder voorbehoud. Kijk dan even bij rommelmarktzandvoortaanpestaatje gmail.com voor meer informatie. Dat allemaal op 31 januari vanaf 10 uur tot 4 uur middags. De Zandvoortse Rommelmarkt. En dat allemaal in Theater de Krocht. Dankjewel Albert-Jan. De agenda zit weer vol. Je ging het een beetje te snel. Je kan de evenementen gewoon nalezen op de ZFM-app gratis te downloaden. Play Store, App Store en Windows Store. Kijk dan even in het minuutje van de app uh, onder evenementen. En je blijft op de hoogte van alles wat er gebeurt uh, op het gebied van activiteiten. and we'll be in the dust. allemaal Mooi, you are laser en light it up. Een lekker vrouwelijk plaatje op de zondag. Ja, we gaan het hebben over de kinderburgemeester, want die, uh, ja, die is belangrijk dat hij er weer gaat komen. Ja, we gaan toch nog even terug naar de nieuwjaarspeech van de burgemeester. Want er gingen natuurlijk allerlei verhalen van uh, samenwerking met Haarlem... Uh, zou de burgemeester weggaan. En die wist de goede gemeente toe te spreken en te mededelen dat hij niet weggaat. Ik blijf. Nou, ik heb nieuws. Oh? Ik heb nieuws. Hij gaat wel weg. Wel weg? Ja, ja. Van, hm. van 27 februari tot en met 5 maart is hij weg. Want in de voorjaarsvakantie van 27 februari tot en met 5 maart... zijn kinderen voor de vijfde achtereen volgende jaar de baas in Zandvoort... Tijdens de Kids Adventure Week worden een tal van leuke, spannende, sportieve en gezellige activiteiten georganiseerd. Om al die activiteiten in goede banen te leiden is de VVV Zandvoort op zoek naar een kinderburgemeester voor deze week. Kinderen die het leuk lijken om een weekje burgemeester van Zandvoort te zijn kunnen hun motivatie sturen naar... marketingapenstaatjevvvzandvoort.nl marketing als de inzending gesloten is, volgt de eerste selectieronde. Daarna worden drie kinderen uitgenodigd op het kantoor van de VWV Zandvoort... om te vertellen waarom nou zij graag de nieuwe kinderburgemeester willen zijn. Uit deze drie kinderen wordt dan uiteindelijk de opvolger opvolgster... van Finn Damhof, de vorig jaar de kinderburgemeester van Zandvoort was, gekozen. In de week voorafgaande aan de Kids Adventure Week... wordt de nieuwe kinderburgemeester officieel geïnstalleerd op het gemeentehuis. Onder toezicht oog van de pers krijgt de kinderburgemeester de ambtsketting overhandigd... door een van de bestuurders van Zandvoort. Dat kan natuurlijk de burgemeester zijn, maar ja, als, als hij al weg is... dan moet het natuurlijk de loco-burgemeester. De eerste officiële taak van de kinderburgemeester... is de opening van het Kids Adventure Week op zaterdag 27 februari. En met het doorknippen van het lint op het kantoor van de VVV Zandvoort... kunnen de activiteiten van start gaan. En ik kan u alvast mededelen dat diezelfde middag... de kinderburgemeester ons zal bezoeken hier in de studio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 Geef je dan op voor 5 februari op door de mail te sturen... nogmaals naar marketingapenstaatje-zandvoort.nl marketing, En wie weet ben jij een week lang de baas in Zandvoort. Ja, en de vorige keer had je nog een tip, Albert-Jan. Ja, weet je, je hem nog? Ja, ik weet hem nog. Als je nou slim bent... Mm -hmm. dan moet je niet tegen die anderen zeggen. nee Dan moet je dan moet je motivatie even persoonlijk afgeven bij het VVV Zandvoort. Kijk. Dan hebben ze gelijk een indruk van wie je bent. De gouden tip van Albert Jan Dankjewel, dankjewel. Zijn we weer blij mee zo op zondag bij CFM Zandvoort. een Goedemiddag, geen kijkers omhoog. Daar is Nick en Simon. Na lange vol, klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Ik ben wel op de weg blijven letten, hè. Ik kan vanmorgen ook bijna een aanrijding. Iemand met een mobiele telefoon, weet je wel. Ook zou het leuk. I wanna dance by water underneath the Mexican sky. Drink some margaritas by spring and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Zondag, goedemiddag, leuk dat je luistert trouwens. We zijn er nog tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Met onder meer de tussenstanden, de wedstrijden in de Eredivisie, Albert-Jan. Jij mag uh, we, we beginnen om... Uh... Zal ik uh, beginnen dan? Ja, begin ja, jij dat, maar. Dat, dat vind ik wel leuk. Ja, begin jij maar. Ja, de wedstrijd die om half drie gestart is, is onder meer PSV tegen FC Twente. Daar staat het op dit moment voor Eindhoven naar een 3 uh, tegen 1. Dan hebben we FC Utrecht tegen Pek nog steeds een brilstand 0-0. En dan is het dadelijk om kwart voor vijf... dan mag Ado weer aan de, aan de bak vandaag tegen ST Kambuur. We houden de wedstrijd uiteraard voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. En ondertussen ook heel veel lekkere muziek... waaronder deze van Dotaan, hier is dus hom.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 So and all Weet je nog al wat je aan het glaashuis... Eh. Iets meer dan een jaar geleden in Haarlem. Ja? Ja, en toen kwamen ze het huis uit met deze plaats. Deze plaats van uh, Dotaan en Home. En heel Haarlem stond op zijn kop en geheel terecht. Want dat was weer een uh, enorme spektakel op de Grote Markt in Haarlem. Ja, je hebt het uh, gevolgd op televisie. Het was een vroegertje voor je vanmorgen. Half vijf. De, half vijf de wedstrijd. Uh, de, de golf, uh, het het golftoernooi met Luiten uh, luiter daarin ook uh, actief. Ja, en voor de aanvang van het uh, Abu Dhabi, HSBC Abu Dhabi Championship... Uh, vorige week had Luiten een interview. En uh, daarin gaf hij aan uh, zo, uh, als zo snel mogelijk weer terug te willen in de top 50. En, de, en zo, zo weer een plek uh, tussen alle elite golfers weer te vergaren. Ik wil zo snel mogelijk weer terug in de top 50 van de wereld. Al dus de 30-jarige Blijswijker voordat hij al één bal had geslagen in het Abu Dhabi Championship. Nou, hij is goed op weg, want het toernooi was tegen een uur of twee geëindigd vandaag. En Joost Luiten eindigde als vijfde in Abu Dhabi. Zo, Joost Luiten heeft het Abu Dhabi Championship vandaag als vijfde afgesloten. De Nederlandse golfer handhaafde zich op de laatste dag van het toernooi van het Europese Tour... dankzij een ronde van 72 slagen gelijk aan de, ba aan de baan in de top van het klassement. Luiten werkte vandaag een dubbel programma af. Want de 30-jarige Rotterdammer moest namelijk eerst nog het restant van de derde ronde voltooien. Want die was zaterdag gestaakt vanwege hardnekkig gemist. Die ronde sloot Luiten af met een in 68 slagen 4 onder par. Dat resultaat kon hij in de vierde ronde vandaag niet herhalen. Door een bogey op de zesde en een birdie op de twaalfde hol... kwam hij uit op par. De zege in het Emiraat ging naar de Amerikaan Ricky Fowler. Die totaal 272 slagen nodig had voor de vier rondes vijf slagen minder dan Luiten. Maar Luiten goed op weg om weer tot de beste vijftig golvers... van de wereld te gaan behoren. Gisteren en gisteren stond hij toch helemaal bovenaan? Ja, gisteren stond hij nog bovenaan, toen de, toen de zaak gestaakt werd. Maar goed, hij heeft keurige vijfde plaats. En natuurlijk ook belangrijk dit jaar nog, want in dit belangrijke golfjaar... voor Luiten hoopt hij ook nog op de Olympische Spelen. Een plek bij de beste honderd moet hij dan zijn. En kwalificatie voor de Ryder Cup. Eerst weer een goed niveau halen en dan is uh, al het andere daar... een logisch gevolg van om daarna meteen weer een beetje van zijn brani te tonen. Ik heb die brief van de masters nog niet binnen, maar die gaat wellicht komen. Dus uh, een, een, een moedige luiten is het jaar goed gestart met een vijfde plek in Abu Dhabi. En zo zien we het graag. Nou, tot zover uur, twee alweer van Zandvoort op zondag. Niet getreurd, nee, want albert en ik zijn ze dadelijk nog één uur lang. Tussen vier en vijf derde en laatste uur met onder meer het mooie gedicht van de dag. Een echte gouden ouwe. En het gaat over dit programma Zandvoort op zondag. Het dier van de week. Nog meer nieuws. Formule 1 nieuws waarschijnlijk. En we houden de wedstrijden in de divisie voor je in de gaten. Reden genoeg om te blijven luisteren naar CFM.